Een uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In Oostenrijk zijn vanochtend 4000 vluchtelingen aangekomen vanuit Hongarije. Later vandaag worden er nog eens duizenden verwacht. Hongarije, Duitsland en Oostenrijk hebben om humanitaire redenen besloten de vluchtelingen door te laten. Ook zal Hongarije een uitzondering hebben gemaakt omdat er door de vluchtelingen stroomfiles op de snelwegen ontstonden en vertragingen op het spoor. Met bussen worden de vluchtelingen naar de Oostenrijkse grens gebracht. Daarna reizen ze per trein door naar Wenen.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 De KNVB begint vandaag in Limburg met een nieuwe competitievorm. Bij de jongste voetballetjes wordt de scheidsrechter afgeschaft en de ouders moeten op minstens 20 meter afstand van het veld staan. Ze mogen zich niet met de wedstrijd bemoeien en moeten de eigen beslissingen van de kinderen accepteren. De KNVB wil zo dat de F's van 7 en 8 jaar het vrije voetbalspel weer terugkrijgen.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 Faction. En dat op deze zaterdag 5 september rond de klok van 10. Dus het moet wel morgen Zandvoort zijn. Fijn dat u naar ons luistert. We hebben een leuk programma vandaag. Maar allereerst ga ik aan u voorstellen. Degene die dit programma mogelijk maken. En dat is de redactie die de samenstelling heeft gedaan. En die bestaat uit Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerrie Rutte. De techniek... Uh... De techniek is nu van Thomas de Jong. Ja, Thomas is ingevallen. Ja, is ingevallen, ja. Maar, ja, maar altijd goed, trouw, altijd goed. Trouw op zijn post. En we zitten weer in Hotel Hoogland, hè? Ja. Niet, niet aan het strand, In de hè? Zoals gezellige zoals vorige bar? Week, ja. Nee. Er is ook weer gezellig Als in de bar ja, heel knus hier. Weten, en zeker met het. dit weer. Ja. Goed, uh, goedemorgen, de Ja, en uh, goedemorgen Gerry Rutte. Wij presenteren vandaag. Ja. En uh, we hebben een vol programma. We gaan uh, snel met onze eerste gast. Hij heeft ook een beetje haast. Uh, onze eerste gast uh, is uh, de bekende Zandvoortse apotheker, Apotheek Mulder. Meneer Mulder is hier aanwezig. Gaan praten over de kosten van voorlichting, die ineens uit de totale prijs gelicht zijn. En wat er heel veel ja, een heleboel mensen vreemd volgen. Maar hij gaat uitleggen ja. hoe dat precies zit. Het tweede onderwerp is eigenlijk. Uh, ja, dat is uh, de, uh, de, de dat actie maakt het op dit uur moment. Vol. Ja, dat zijn de paalzitters uh, die komen vertellen hoe het was. Uh, Als ja, ze, u daar zitten, dan ja, heb is, je wat over. En het was slecht weer ook. Dus. Ja. tweede uur gaan we in met uh, een, een, een beetje een terugblik op uh, nou, ongeveer een jaar wethouderschap van uh, Lisbeth Chalik. En we hoop te vragen. Ja, Dan komt Peter Tromp om ons weer even de stand van zaken van de OVZ te vertellen. En we sluiten af met Noortje Oliemuller. Die vertelt over het optreden van het Zandvoorts mannenkoor op het podium, museumpodium. En het schijnt dat ze ook hier komen zingen? En mogelijk komen er een paar mannen mee die komen zingen. Maar dat gaan we zien. We gaan het zien. Goed, maar we gaan beginnen met de heer Mulder. Goedemorgen. Goedemorgen. En, Dankjewel. Uh, nou, maar om maar te beginnen. Ik moet oogdruppels hebben en uh, aan de balie wordt me verteld... ja, twee keer per dag, s morgens en s avonds liefst... en in de koelkast bewaren het flesje. Ja, dat is advies. Dat, dat is inderdaad dan het, het advies. En uh, dat is het advies waar je dan, uh, zoals dat heet... begeleiding, nieuw geneesmiddel... Uh, afhankelijk van de verzekeraar, maar allemaal rond de 6 euro voor moet gaan betalen. En uh, vorig jaar heette dat nog... Uh, Eerste ter terhandstellingsgesprek, uh, Nu is het uh, begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel. Dat gesprek blijft erin zitten. Uh, en bij zo'n gesprek denken dan de mensen van ja dat je eventjes apart aan een tafeltje gaat zitten en dat je dan uh, vijf minuten uh, over het wel en wee van het, ja uh, over het wel en wee over het geneesmiddel gaat praten. Um, nou ja, dat is dan niet zo. En ja, dan zeggen de mensen: ja, nou, als ik voor die, voor die vier dingen 6 eh, euro moet betalen, dat vind ik wel heel erg veel. Eh, maar die 6 euro is niet alleen die vier regeltjes die we uitspreken, maar daar zit veel meer aan vast. Als het voor de allereerste keer een medicijn krijgt, eh, moeten we de dosering controleren, eh, controleren we of het met andere medicatie, kan uh, controleren we of je uh, allergieën ervoor hebt. Uh, van allerlei andere... Er komt er meer controles. bij kijken, zeg de, maar. Er eigenlijk. komt meer bij kijken die dus niet in dat gesprek vervat zijn. Dus de, uh, de tekst van die, die prestaties, zoals dat wordt genoemd, die dekt de lading niet helemaal uh, Vorig jaar in 2014 is het begonnen, in, in januari 2014. Toen heette het een uh, ETG, Eerste Terhandstellingsgesprek. Dat het na een jaar alweer een andere naam heeft gekregen. dat, dat blijkt dus al uit dat het de vlag de lading heel, ja. niet helemaal dekt. Vorig jaar waren natuurlijk ook nog veel meer discussie. Um, maar als we nou gaan kijken waarom deze prestatie um, zo geparachuteerd is. Uh, dan moeten we even terug... Um, tot 2014 was het zo dat als je een nieuw geneesmiddel kreeg... Eh, hadden wij daar altijd een opslag voor. En die opslag was hoger bij een eerste uitgifte, bij een nieuw geneesmiddel... dan bij een vervolguitgifte. Dus op het moment dat je al tien jaar lang dezelfde hoge bloeddrukpillen slikt... Ja. Eh, daar rekenen we een lager tarief voor dan die allereerste keer. Dat tarief is ruwweg 6 euro, het vervolgtarief. En dat eerste tarief dat is, was ruwweg 12 euro... Nou is dus um, zeg maar het, het, het logistieke gedeelte uh, voor dat eerste uitgiftegesprek dat is ook 6 euro geworden. En die andere 6 euro, uh, ergens moet die, de schoorsteen wel van roken, die hebben ze, daar hebben ze dus een dienst van gemaakt. Zichtbaar um, in de vorm van vorig jaar een ETG, tegenwoordig dus een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel. Uh, en waarom heeft de minister dit gedaan? Minister Schippers heeft gezegd van: luister eens, uh, die apothekers die moeten uh, meer zorgverlener worden. Wij moeten meer dienstverlener gaan Niet worden. Niet alleen doorgeven. Like. Niet alleen een doorgeven like, van, van een doosjeschuiver, maar uh, wij verlenen net zoals andere zorgverleners, net zoals huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten diensten. Hè? Nou, dat zie je ook. Um, maar dat gaat dan langer duren, hè? Wel dan gewoon maar even een doosje geven aan de Ja, medicijnen. maar. Uh, wat daar, daarvoor, in 2013, moesten we dat ook altijd al doen. Alleen niemand merkte het op omdat het in de algemene kosten zat. Ja. Uh, je kreeg gewoon een afrekening, daar stond kosten geneesmiddel, 14 euro, nou dat was 2 euro geneesmiddel en, en, en 12 euro opslag. Alleen kreeg je, ja, vorige keer was het, uh, was het 15 euro en nu is het 10 euro. Hoe kan dat? Nou, dan kon je uitleggen, de eerste keer moeten we meer dingen doen. ja, oh, ja Dat ja. is wel logisch. Ja. Dat snapten de mensen. Maar de mensen zien ons niet als dienstverlener. Nee. Uh, de apotheker heeft toch een speciale positie in de gezondheidszorg. Wij leveren namelijk niet alleen diensten... maar wij leveren ook gewoon ja, hardware, pillen, uh, doosjes. En we moeten dus een omslag proberen te maken. En we zitten dus midden in dat traject. Of dat gaat lukken, weet ik niet. Maar de minister is wel van plan om dat te doen. Dat de apotheker dienstverlener moet worden. Nee. Dus wij... ...worden voor de logistiek van het, het uitgeven van de doosje en, en het transporteren van de doosje... ...worden gewoon tegen kostprijs betaald. En de rest moeten we straks verdienen met diensten. Maar dan moet er wel ja, een tarief aan hangen. En dan is het probleem bij een huisarts. Uh, die heeft wel allemaal uh, tarieven, maar dat zit niet in het eigen risico. Dus de mensen zien dat wel. Maar ja... Ach, ja, ja, ja. ja. Ik hoef toch niet te betalen. Ik, ja. uh, bij de apotheker uh, zit wel alles in het eigen risico. Dus op het moment dat je, je eigen risico niet hebt opgemaakt en je hebt een zalfje gekregen. En ik heb gezegd, nou uh, meneer en mevrouw, uh, twee keer per dag smeren uh, tot het over is. Dan nog twee dagen doorgaan is het na een week nog niet over. Nou, dan moet u terug naar de dokter en hier heeft u ook nog een bijsluiter erbij. Heeft u nog andere vragen? Nee. Nou, zes ja. euro, ja. dat is misschien heel veel. Maar een collega van mij zei... Ja, je moet eigenlijk vergelijken met de kapper. Als ik naar de kapper ga en hij heeft dan heel weinig haar op zijn hoofd, dan eh, heb, ik een, kap, heb ik een kappersbeurt van 20 euro. En als ik eh, mijn zoon naar de kapper stuur en die heeft een hele volle bos met haar, daar moet veel meer aan gebeuren. Die, die heeft ook 20 euro. Ja. En eh, ik heb ook recepten. Uh, waarbij dan uh, niet klopt of onduidelijk is. Uh, en ik moet dan overleggen met de huisarts of met de specialist. Daar ben ik dan zo een half uur mee bezig. Daar krijg ik ook zes euro voor. Maar ik denk dat de mensen dat niet zien. Nee, en um, is het zo, mag ik daar, ja. daar even op inhaken meteen, voor, de, dat zeker bij een apotheek er erg veel kosten zijn die je niet ziet. Ik denk even aan het computersysteem ja. met een waarschuwingssysteem: je mag dit medicijn niet samen met anderen ja. nou ja, al dat soort dingen meer. Ja, nou nee, ja, kijk, dat zijn inderdaad de, dat de, de, de diensten die we verlenen, maar die, die niemand ziet, uh, zorgen dat op tijd het doosje. Uh, hm. Bij de patiënt ligt. Ja. Uh, op vrijdagmiddag uh, toch nog zorgen dat dat doos op zaterdagochtend uh, in de apotheek is... Uh, dat is een complex uh, logistiek proces. Ja, als ik uh, bij u sta, zie ik achter in de zaak zijn allerlei mensen heel druk bezig, bezig ja. uh, die niet aan de balie staan. Nee, nou ja, ook uh, bij mensen die, uh, waar veranderingen zijn, dan moet dat netjes worden doorgevoerd in de computer. Uh, dat dat dus ja. bij de volgende keer wel goed gaat. Er moet zeer regelmatig overleg worden gepleegd met uh, de huisarts of met, met assistenten. Dan moeten we nierfuncties uh, opvragen om te kijken of de dosering niet verlaagd wordt. Uh, dat zijn allemaal diensten uh, die we wel doen, maar uh, niet betaald krijgen. Nou zit ik helemaal niet te wachten op elk telefoontje van wat is de nieuwfunctie. En ik voer dat in in de computer om daar weer 2 euro voor te vangen. Want dan ben ik meer bezig met administratie ja. Ja. dan met, ja. met mijn, mijn vak. Maar uh, wat de apotheker doet is uh, vaak uh, onzichtbaar. Want je ziet alleen aan de balen, je krijgt een ja, doosje en, en dat weg. is het. Ja. Maar... Uh, Tegenwoordig met de lage prijzen zijn er dus heel veel medicijnen niet of tijdelijk niet leverbaar. En dan komt er dus een proces op gang van eh, dokter bellen, eh, vervangend geneesmiddel zoeken, eh, patiënt uitleggen, patiënt nog, nog een keer weer terugbellen, want ja. die heeft het niet begrepen. Ja. Patiënt belt ons weer terug van waarom krijg ik weer een ander doosje. Uh, dat zijn allemaal dingen die uh, wel in de service zijn inbegrepen. Maar daar hangt nergens een prijskaartje aan. En dat moet ergens vandaan komen. Nou, dat komt uit die 6 euro. En uh, ja, ik zeg dat eerste uitgiftegesprek of begeleiding nieuw geneesmiddel. Uh, op het moment dat je na twee dagen een vraag hebt over een bijwerking. Dan bel je de apotheker op. Want u weet toch zoveel van medicijnen. U weet meer dan de, dan de huisarts. Daarom bel ik ja. u. Maar prima, daar ben ik trots op. En dat doet mij deugd. Maar voor dat gesprek krijg ik niks. Uh, dat is nazorg dan ja, weer. Ja. ja, en die nazorg, linksom of rechtsom, moet wel betaald worden. U, uw assistenten willen echt hun salaris aan het einde van de maand ja, Die ja. zeggen ja. Niet, van die zes minuten, die schenk ik u wel. Ja, kijk en bij, bij, de, bij de, de, de, de huisarts, eh, op het moment dat je eventjes belt en iets vraagt, dan eh, half consult. Ja. Um, of een heel consult, prima. Maar wij zijn in de apotheekwereld nog niet zover dat... De patiënten ons als zorgverleners. Ze zien ons nog steeds ja. als logistiek ja. uh, middel uh, om hun tabletten te krijgen. En en passant is het logisch, want dat was al honderd jaar zo. Vraag je gewoon, en hoe moet ik ze innemen? Ja. Ja. En uh, kan het wel bij de andere medicijnen? Uh, als je eens een keer een bijwerking hebt. Ja, mijn kindje die, die, die, die, die, die, die, hoest nou al, al vier dagen. Uh, ja. En ze krijgt al vier dagen antibiotica. Uh, moet ik nou weer naar de dokter? Dat zijn allemaal dingen die je dus tussen haakjes gratis aan ons kunt vragen. Ja. Maar dat zijn diensten die, waar nog geen prijskaartje aan hangt. En dat zit dus allemaal, denk ik dan maar, in, in die 6 euro. euro. Ja. Dus dat moet meer voorlichting eigenlijk komen naar de uh, mensen toe. Om dat duidelijk te maken. Ja, maar of de mensen het willen snappen... Dat uh, is een tweede. Dat ja. is weer een tweede. Ik vergelijk dat altijd maar met een... Uh, de minister wil dat wij transparant werken. Van waar liggen de kosten, dat is duidelijk. Maar op het moment dat je een offerte krijgt van een, een, een, een, een verhuizer of, of een schilder... en die zegt, luister dus eens, dat is 20 euro... Eh, reiskosten, personeel, 40 euro... reiskosten, eh, personeel gewoon, eh, of, of, of per, eh, salarissen, is zoveel euro... en mijn winst is zoveel euro... dan roepen we allemaal van, hallo, luister eens, maar die offertekosten, hallo... je bent even vijf minuten bij me geweest, kan dat niet wat minder? Eh, dus totale transparantie. Ik denk niet dat we dat moeten willen. Want dan krijg je uh, vier bladzijden van de zorgverzekeraar. De apotheker uh, die heeft op de 22 augustus even met u... Of u heeft gebeld met de, de, de, de apotheker. Die uh, vraagt daar weer 4 euro voor. Ja, wat was dat dan ook alweer? Nee. Uh, oh ja, dat was omdat ik toen nog dat vraagje had. Heel ingewikkeld wordt hè? En dan, zijn we, en dan zijn we dus meer bezig met alles te administreren. Want... Ik, moet, ik krijg pas mijn geld op het moment dat ik dus de computer ja. intik van bij meneer Paap gesprekje 2 euro. En dat moet weer vastliggen. Ja. Nou goed, ik begrijp het al. Ja, dat wordt administratieve er, ja. lasten. Ja. Maar nog even terug, dit is u opgelegd door het ministerie. Ja. Sowieso, dus niet een eigen initiatief. Maar dat laat dat duidelijk zijn. Uh, verandert er nou eigenlijk veel als ik nou dat medicijn wat in totaal 18 euro kost? En nu in de nieuwe situatie, 12 plus 6... Ja, de dus de totale kost verandert niet. Verandert, het pakket verandert niet. Het pakket nee. verandert niet. Alleen het wordt gesplitst door papier, yep. zie je wat er gebeurt. Ja. Nou, en, dat hij en Wie dan... betaalt die 6 euro? Uh, dat, dat betaalt de, de, de zorgverzekeraar en die verhaalt het gewoon weer op de... Op de ja, de, de, de, maar als je eigen risico vol is, dan zie je er niets van dan, uh, dan zie je dat niet, want dan wordt het gewoon betaald uit de, de okay. grote pot ja. van, de, dus van de premies. Dat, het is niet een prijsverhoging. Nee. Nee, het maar is, dat denken laat mensen, dat denk ik. Ja. Ja, het ja. is geen prijsverhoging. Het is meer dat, dat het meer transparant wordt. Het beestje heet een andere naam. Ja. En dat schept de verwarring. Ja. Die 18 euro was je sowieso kwijt geweest ten opzichte in van het, je eigen risico. In 2013 ben je 18 euro kwijt geweest. In 2014, 2015 ben je ook 18 euro kwijt. Okay. Alleen is het dan opgesplitst in 12 plus 6. 6. Ja, oké. Okay. Ja, ik zie dat stom toevallig bij mijn tandarts gebeurde. Dat gesprekken en adviezen en dergelijke ineens gesplit op de rekening staan. Ja, nou ja, Waar vroeger nooit was. Was de kiestrekker extractie nee, klaar? Toen was het extractie. Ik, ik, ik hoor mijn tanden twintig jaar geleden nog zeggen. Ja, luister eens, Hans. Uh, vroeger was het een extractie en dat was uh, een groot ja. tijdperk ja. 50 euro. Nou, tegenwoordig is een, een, een, een, een, een kies extractie is, is maar 12 euro. Maar dan komt die verdoving, verdoving er nog bij. bij 12 euro. Ja, ja. En dan kom je ook op 50 euro ja. uit. Ja, ja. En, dan vragen... en dat gebeurt bij u dan eigenlijk ook. Ja, precies ja. zo. Okay. Ja, en dat. Uh, dat is nog steeds heel moeilijk voor de mensen te begrijpen. Als ik het uitleg, dan zeg ik ook... ja, ik heb hier ook niet voor gekozen. Uh, maar ja, het, het is eenmaal zo. Ja, ja, ja. ja het is uh, jammer dat jullie een winkel hebben. <laughs> ja, nee, maar, maar, dat, maar, maar dat raakt juist het punt. Ja. Wat jij zegt... Het is jammer dat je een winkel hebt. Zo zien de mensen dat. Ja, ja, nou, het is een winkel ja, en, en, en, en, dan en Als ik een afwaspostel koopt, dan wil ik toch ook niet de prijs weten in de opslag. In ja. Het Advies. Ja, maar dat is dus. Uh... Maar dat is toch wel wat anders. Jullie zijn zorgverleners. Ja. daar gaan we naartoe. Ja. En dan moet het duidelijk zijn hoe die kostenstructuur opgebouwd is. Ja, en minister Schippers heeft nog heel duidelijk gezegd van luister eens, ik wil niet meer terug naar het oude systeem. Dus okay. we, we kunnen op ons kop gaan staan als apothekers en luister. als, als, als, als uh, klant en als NCPF. Ja. Dit, dit blijft, we moeten alleen een andere manier vinden om het te benoemen en ja. duidelijk, duidelijk te maken, te maken aan, ja. de, aan de, de, de klanten. Van dat ze niet meer betalen dan vroeger en dat het uh, toch gewoon noodzakelijk is. Uh. Oké. Okay. Heel nou, erg bedankt helder, ja. voor deze. Het is heel erg helder. Fijn dat u wilde komen om uit te leggen. Oké, okay, okay. tot ziens. En naar uw volgende afspraak. Oké. Okay. Okay. wel. Goed, wij gaan verder met de Beatles. Oh nee, dan gaan we niet met de Beatles. Nee. We gaan eerst even naar Louis Armstrong. Oh, okay. We have all the time in the world.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 Far behind us We have all the time in the world Just for love Nothing more Nothing less All love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 Het volgende onderdeel. Aan, on, aan tafel zitten paalzitters. Twee pa drie paalzitters moet ik eigenlijk zeggen. Ze zien er nog goed uit. Goed uit, hè? We hebben het overleefd. Goesta Zonneveld, John Lemmens en Esther Jansen. Uh, zij gaan uh, vertellen hoe het was. De ervaring. Uh... Uh, Goesta, wat, wat, wat heb jij ervaren? Ja, ik heb het echt als fantastisch ervaren. Het is echt super op zee. Um, wat dan binnen is dat je de windmolens heel erg ziet. En vooral ook die um, ver weg staan. Die zie je vanaf de kustlijn eigenlijk niet zomaar. In, als je bovenop zit dan zie je, oh, dan dus ik denk de hoge zo, flats ja. ook. Dan zie je echt twee hele grote rode lichtvlekken. En die hier voor de kust staan, die knipperen natuurlijk de hele ja, tijd. Die ja, zie je ja, ook vanaf flats, ja. de kustlijn. Ik was in het begin een beetje angstig, want uh, het was natuurlijk springvloed geweest, de dag voordat ik erop moest. En ik denk, oh, straks moet ik met die hele hoge golven uh, naar dat ding zwemmen. En uh, ja, wie weet, uh, beuk je tegen die paal aan. Dat, dat was echt mijn grote angst. Ja. Dus ja, ik was een half uurtje ja. eerder geweest en Lana zat erop. Ja. En toen was het nog een beetje uh, app dat ik tot mijn knieën door het water kon waden. Ja, Lana was natuurlijk ook dolblij dat ik een half uurtje eerder erop ging en dat zij een half uurtje eerder eraf kon. Zodat zij ook niet hoefde te zwemmen. En toen ik er eenmaal op zat, ja, toen, toen ging de vloed los. En dan, dan kijk je in die paal naar beneden en dan zie je die golven beuken. En, nou, hij is helemaal tot de piepakkar geweest, de vloed. Dus het was ja, echt, het was echt hoog, heel ja. hoog. Um, ja, het is gewoon een natuurgeweld waar je boven zit. En ik snap heus wel dat ook met die wind, dat win windenergie nodig is. Alleen liever niet zo dicht bij, uh, bij de kruis. <lacht> je hebt het ondervonden, hè? Ja, echt. Ja. Ja, John, hoe lang is zes uur? Veel sport. Als je alles wil doen. Uh, nee, ik heb, uh, ik heb de mooiste dag uh, van de afgelopen periode gehad. Uh, van 12 tot 6. Met laag water. Dus je had, kon heel makkelijk de mensen aanspreken. En die sprak ik dan ook aan. En onder andere Esther liep beneden. En dan zei ik naar die toe. En ik verwees de mensen. En dan heb je altijd wel mensen die zeggen... oh nou, dat is best een leuk gezicht. Nou, daar moet je ook niet mee in discussie gaan, want die krijg je nee. toch niet over. Hoewel een enkeling uh, zei... we gaan toch maar met te praten. En uh, die ging wel over. En ja, ik, ik had een feestje te vieren. Dus ik, uh, ik had een heel hoop bezoek. En die kwamen cadeautjes brengen. En ik <lacht> hoefde niks terug te geven, want ik was niet kredietwaardig bij... Uh, bij Talassa. Dus ik hoefde ook niks te zeggen... ga daar mijn koffie drinken op mijn rekening. <lacht> en... Uh, Nee, het was uh, fantastisch weer, fantastisch uh, iets. En ik merkte wel, in dat laatste uur, toen was het hoog, werd het hoogwater. En dan is die afstand tussen het publiek en jezelf heel zeg, groot. Ja. En dan moet je gaan schreeuwen. En dat vond ik niet erg, want ik heb verschillende keren een uh, de dorpsomroepen daar gespeeld. Maar dan is het niet meer leuk om te communiceren met het publiek. Nee. En gelukkig was dat maar het laatste uur. Oké. Okay. En hoe ging dat nou? Ja, ik vind het misschien een raar verhaal. Maar... Oh, Esther, ja. Oh, nou. Ja. ja. <laughs> hoe, hoe heb jij het ervaren? Ja, uh, gewen, nog even voor John. John heeft echt zijn eigen feestje gebouwd. Hè. Hij nam zijn eigen ballonnen en slingers mee. We hebben de taart omhoog gehezen. We hebben gezongen onderaan die paal. Ze dus heeft een obade gehad. En zelfs heeft hij dus ook flink staan declameren vanaf die paal. Dus dat was erg leuk om te zien. Maar zo zie je dat het eigenlijk iedere keer anders is voor iedere zitten. Voor mij ook, want ik zat in de nacht... En ik zat van middernacht tot zes uur ochtends. Uh, vorige week vrijdag op zaterdag. Maar toen was het volle maan. Dus het was eigenlijk een hele mooie ervaring. En uh, ja, die maan die schijnt dan uh, over het water heen. Het schitterend is. Ik ging ook met app op. Uh, maar gaandeweg halverwege de zit uh, kwam het ging het water wassen. Ja, en dan heb je weer een hele andere beleving. Dus ja, je bent echt uh, veel meer betrokken bij ja, de elementen. Ja, en ik zag ook het dorp, in, hè? Ja. Ja, ik zag het dorp gaandeweg steeds rustiger worden. Om half één gingen ziet alles. mensen roepen ja. en zwaaien vanaf de kant. Die zag ik niet hoor, maar <laughs> ja. ik denk dat was leuk. Even aanmoedigen. Maar ja, gaandeweg het steeds rustiger. En je ziet er lichtjes uitgaan op de boulevard. Ja, ja. En, uh, en drie, vier uur s'nachts is het echt heel stil. En je Heb je kunnen slapen? Nee, nee ik ook... heb helemaal niet ook niet willen slapen. Nee. Ik denk, ik ga dit gewoon beleven. Ik vind ja. het prachtig. Ja. Ik had muziek op mijn hoofd. Ja. En uh, mijn man die lag op de wal te bibberen. <laughs> op het stresje. <stretcher. laughs> Want we laten natuurlijk niet iemand alleen in die paal zitten. Nee. Dus er moeten altijd is, iemand bij. Was er altijd iemand aanwezig ja. toch wel? Er is altijd ja. iemand aanwezig. Iedere ja. nacht. Ja. Dus dat is nog best wel... Ja, bedoel, soms is het iemand in de eigen... Maar ook vanuit de organisatie willen we toch dat er... Als er uh, iets gebeurt. Je kunt geen risico's nemen. Nee. Ja. Ja. En is er, uh, er is wel onweer geweest. Een paar keer. Ja. Zijn er mensen afgehaald? Ja. Ja, ja, dat is heel jammer. De eerste ja. keer was dat uh, zondagavond om 11 uur. Ging, ja. zat Marco Termes. Oh. Die zat ook natuurlijk inspiratie op te doen op die <laughs> paal. Maar uh, ja, die moest er toch vanaf. Want het uh, dreigde vaat. onweer. En uh, ja, we nemen geen risico's. Ja. Dus hij ging er af. En toen is er later in de nacht twee keer iemand heeft het geprobeerd. Ronde Jong, die zou toen zitten. Hij ja. heeft twee keer een zitpoging gedaan. Zullen we zeggen. Uh, maar is ook iedere keer weer binnen het uur afgegaan vanwege onweerdreiging. Ja. Dus ja, dat is heel jammer. En, maar goed, later op de ochtend... Uh, toen zijn we ook niet om een sessie op de ochtend gegaan uh, gaan zitten, maar wat later. Ja. Ja. Dus, en dat hebben wij eigenlijk deze week nog een keer beleefd. En we hebben ook nog twee keer en vanwege dat springtij, vond, het springtij... hebben we ook uh, ja. later... Uh, konden ja. we gewoon niet bij de paal komen. Nee. Ja. Gisteravond hadden we het Dat ook iets. Ja. Ik zag het het ja. weer gooit echt uh, ja. roet in het, het eten, wat dat erg. betreft... Uh, ja, het was een combinatie van mogelijke onweersdreiging. Het was nog niet. Uh, en een harde wind, hè? Nou, het was, het was extreem hoog water. Niet alleen heb je dan springtij, maar ook vanwege de westenwind een enorme. Nou, ik ben geen expert, maar je worstels ja, langs man, zo'n zwel. Dus het werd extreem hoog water. En uh, toen konden we het risico niet nemen. Want als je op die paal zit dan gaat het onweren. en je kunt er niet af. Het is een dat kan gevaard, niet. Ja, is ja dat is een kan gevaard. niet. Dus dan hebben we hebben moeten besluiten om het, uh, om het even op te schorten. Maar vanochtend, sinds vanochtend 6 uur zit Robert Kater op de paal. Uh, Gusta, ja, ik wou vragen net uh, er is ook een toilet hè, was daar bovenop. Hè. Maak, hebben jullie daar nou gebruik van gemaakt? Ik heb er gebruik van ja? gemaakt, ja. ja. En ik ja. weet niet wat er uh, het was echt een toilet. Je kon niet naar beneden kijken als in de vliegtuig zeg maar dat je echt zo'n ja, vat ja. zit. Ja. Dus ik heb de papiertjes netjes in een zakje gedaan en wat er met uh, ontlasting gebeurd is, uh, ik denk dat het gewoon met, met zakjes dat het weer weggehaald ja. denk ik ja. zag ik, ja. Oké. Ja. Ja. Ja. Dat is het niet, uh, ja. heb ik niet En eten, had je alles meegenomen? Ik had een grote pot thee mee en uh, twee pannenkoeken. Oh, lekker. En ja, in zes uur hoef je ook niet heel, nee, nee, een hele dus ketering mee het natuurlijk. Dat is ook niet is zo heel makkelijk. Lang, natuurlijk. Hè? Nee. Nee, nee. Ja, en uh, ik begreep dat mensen allemaal hun, hun ervaringen op zouden schrijven. Hè? Heb je, dat heb jij ook gedaan? En nou, jullie zit, dat ook gedaan? Ja, het zit allemaal in mijn hoofd. En ja. wat ik vooral ook heel bijzonder vond, omdat ik zo'n zo hoog water had. Ik denk dat er een stuk of vijftig golfsurfers. Uh, op de zee waren. En sommigen hadden zo'n GoPro bij zich. En die gingen gewoon naar die paal toe en dan gingen ze van mij foto's maken. Het oh. was heel bijzonder. Ja. En zwaaien ja. en ik ja. denk, je, ja, weet je, het is best eng, zo'n golf richting ja. Paal. Ja. Ja. Maar dat, ja, dat was mijn bijzondere ervaring ja. eigenlijk. Ja. Ja. Maar je bent boven. ook niet, je bent niet bang geweest. Nee, helemaal nee. niet, geen moment. Nee, mijn Jij... angst was dat ik door de zee Ja, moest, maar dat, dat, uh, ja. dat is niet gebeurd. En John ook niet bang geweest? Geen moment. Nee. Nee, maar dat was, dat was de reden ook niet toe. En even naar die toilet. Ik zat. Laag water. Dus ik had aan alle kanten mensen rondheen. En dat zeil, dat zeil was maar voor één kant afzetbaar. Maar goed, ik, ik nou ja, was gelukkig ervoor gegaan. Uh, maar dat, uh, dat wa was goed opgevangen. Oké. Okay. We, we gaan even pauzeren. We gaan zo verder met het verhaal. We gaan ja? even een muziekje tussen jullie verhalen doordraaien. The Beatles. Something. John wat was, jij had het net even over veiligheid. Wat, uh... Nou, dat, dat onder andere dat naar boven en naar beneden gaan. Dat was een tuig. Wat je om moest doen. En dan ging je met een touw. En dan, zeg maar, als tegengewicht was meestal ronnet. Nou, die, die kon iedereen ja. wel hebben. Behalve mij. Maar, uh, en dan liep hij naar achteren toe. Zodat als je misstapt op die ja. trap. Dan kon er niks gebeuren. Want dan bleef je even hangen. En dan kon je weer de trap pakken. Want dat is bij Huig... Veiligheid van alles. Als ja. hij me dreigde dat het even onweer was. straf geen discussie mogelijk. Okay. En uh, ik, ik kreeg op Facebook een paar keer een vraag. Ja, en als het onweert? Gaan de mensen dan wel af? nou daar, We hebben het bij voetbal één bliksemschicht eraf. Maar bij Huig is die bliksemschicht er nog niet. een ben je er al af. En, en uh, zoals uh, het, het getijen. Er was een keer springtij. nou komt de vloed hoog. Maar het, pl het plateau was hoog genoeg uh, om dat ook op te vangen. Ja, ja, Ja, dat was hoog genoeg, uh, maar dat neemt niet weg dat springt. Hij was wel uh, erg fors. En ik weet dat de wethouder van Katwijk, Jacco nou, die heeft echt niet een nat pak gehaald. Die is echt diverse keer een kopje onder gegaan voordat oh. hij bij de paal was. Het was behoorlijk spectaculair. Ja. Uh, je kunt op uh, de Facebookpagina Vrij Horizon kun je heel veel van dit soort uh, ook, uh, beeldmateriaal, foto's, filmpjes zien om een indruk te krijgen hoe het was. Want het weer veranderde natuurlijk. We hebben alle weertypen gehad deze ja, week. Klopt. Van prachtig weer bij zons, op zonsverjaardag tot aan springtij. En, uh, Harde wind, en, en regen, om weer, nou, storm, het is echt bliksem. Ja. Ja, dus het levert ook wel spectaculaire beelden op. Ook hele mooie plaatjes. En er zijn heel veel mensen. Rob Bossink onder andere en Irma van Middelkoop. Die hebben geweldige beelden gemaakt. De hele week door. Op alle momenten. Ieder zes uur was er wel een fotograaf aanwezig ja. om het vast te leggen. Dat is allemaal spontaan gegaan. Allemaal mensen die spontaan naar die paal komen en op de enige manier een bijdrage leveren. En hun talent inzetten. Dat is echt, vond ik, het meest, een van de meest mooie opbrengsten van deze week. Ja. Los van de doelen die we willen halen. Er zullen we wel wat foto's ja. kunnen ja. zien op robbossing.nl ja. Maar Zeker. hij altijd zijn, uh, zijn foto's publiceert. Zeker. En op de Facebookpagina's vrij Horizon, uh, Horizon en Verzet Windmolens. Ja. Okay. Ja, daar kun je alles volgen. Ja. Ja. Er was wat, ook een wat, drone. Een drone was er ook ja. gebruikt, las ik. Hè? Robert Kaater, ja. die nu op de paal zit, die heeft ook begin van de week heeft dagenlang heeft hij iedere keer opnames gemaakt met een drone. En ook dat heeft hij in een heel prachtig mooi filmpje vastgelegd. Ook dat is te zien op die Facebookpagina. Er okay. is ook heel veel gedeeld. En dan zie je dus Zandvoort vanuit een drone. Dus hij gaat over. Hij cirkelt rond die paal. Maar je ziet ook de hele omgeving rondom die paal. De zon, en de beleving die we hebben gehad toen we zo hoog zaten. Hè. Ja, dus dan kun je dat ook een beetje delen. Zo fijn dat die mensen dat allemaal gedaan hebben. Ja, allemaal het eigen fantastisch, beweging. Fantastisch, hè? Ja. Ja. ja. Maar iedereen wil toch dat die windmolens heel ver weg uh, komen. Ja, ja, toch? Dat hebben jullie nou aan de lijve eigenlijk Zeker, kunnen ja. zien. Hoe dichtbij ze staan, hè? Ook ja. Die er nu, nu zijn. Gust, dan ik nieuwsgierig ben, je, ja, dan zit je daar zes uur. Je praat dus af en toe met passanten. Ook momenten om eens even na te denken? Ja, zeker. Je wordt uh, bijna gedongen, daartoe neem ik aan. Ja, nou er is ik, niks even. Klopt, ik had niet zoals John dat, uh, dat iedereen om mijn paal heen kon lopen. Want het was vloed. Ja. Dus het contact ging met uh, telefoon. Iedereen die belde die aan de kant stond. Of stuurde een berichtje. Mm -hmm. Maar ik zat natuurlijk ook heel veel foto's en filmpjes te maken. Dus binnen de kortste keren was mijn batterij leeg. Oh jee. En ik had geen oplader mee. <laughs> dus de laatste 2,5 uur um, ja, heb ik mijn telefoon gewoon uitgezet. Ben ik heel even een boekje gaan lezen. En um, toen dacht ik, nee, ik ga gewoon naar die zee kijken. En naar het geweld luisteren. En naar, inderdaad naar de kustlijn kijken. Want dat is, daar is ook heel veel licht. Hè? Dus als ja, ja. je met je rug ja. naar de zee ja. staat... En je, ja, je hebt heel veel tijd om na te denken. En dat is ook wel eens heel fijn. Want ja. thuis kan je ook alles uitzetten. Je telefoon en je televisie. Maar ja. eigenlijk doe je dat niet zo snel. En nu ja. zit je daar en je hebt niks. Je gaat thuis niet in je stoel zitten en eens even nadenken. En Anders dan daar, in, hier ja. Wom, dat gaat automatisch. Ja. Daarom vraag ik het ja. ook. Dat gebeurde jou ook. Ja. Ja, en je wordt op jezelf ja, teruggewoordig nee, nee, nee. eigenlijk. Ik moet even ja, ja, ja. zeggen, ik stuurde inderdaad halverwege een berichtje aan van Nou, hou je toch nog een beetje vol. En uh, nog even. En toen kreeg ik een bericht terug. Ik wil hier blijven wonen. Oh, nee. <laughs> nou ja. Je hebt prachtig ja. uitzien. Ja. Ja. Nog. Ja. Ja. Nou, ja. En het was ook lekker dat wat toen Esther uh, het erover had, over de paal zitten. Toen dacht ik, dat is net zoals in Noordwijk vroeger. Dan ja. had je zeven palen op een rij. Daar staat echt een paal. Daar zaten mensen op. Hoe lang ze bleven zitten. Ja, wie het langst bleef zitten was de winnaar. Dus dat had ik eigenlijk in gedachten. Maar hier kon je inderdaad naar het toilet en je kon, kon rondlopen. rondlopen. Ik heb heel ja. veel gestaan. Even je benen ja. Ja. Ja. ja. Het was echt, het was echt fantastisch. Ja. Ja. Ja Esther, we hebben een hele grote zeevisvereniging in Zandtok. Waarom die mensen niet een hengeltje mee hebben genomen? Hebben ze bij gedaan? Vloed... Ja, hebben oh, dat gedaan. hebben ze gedaan. gedaan. Op de, dat was ook op vorige vrijdagavond geloof ik. Was, was er een viswedstrijd ja. bij de paal. We oh, hebben ja. viswedstrijden gehad bij de paal. Er zijn zeilwedstrijden geweest die vlak bij de paal kwamen. Dat is toch een ja, boei vlak bij de paal lag. Uh, nou, er komt nog een yogales voor de paal uh, morgenochtend half elf. Dus er wordt heel wat afgeorganiseerd. Ja, ja, ja. Dus ik zeg, die paal heeft een enorme aantrekkingskracht op mensen. Ik ja. weet ja, niet of bestaan eigenlijk? eigenlijk wel. Het is een ja? soort attractie. Ik heb ook. Wat dat betreft hadden we nog een week kunnen staan met paalzitters. Ja, want ik ja. heb nog een reservelijst van ja. hier tot gunden. Ja. Uh, die, die lijst zat ook in no time voor. Maar zou dat kunnen nog, eventueel? Of, nou, of moet je op een gegeven moment stoppen? Ik denk dat ik, uh, Rijnland en Rijkswaterstaat daar. Ja, wel maar we, hebben wel, we praten zeggen. wel over de mogelijkheid om de paal op tournee te laten gaan. Maar oh. daar kan ik nog even niks over <laughs> <Nee> zeggen. <laughs> <Nee>. <laughs> maar ik zeg wel, die paal heeft, heeft, heeft zich bewezen. Ja. En uh, ja, die... De, daar willen we eigenlijk ook niet vanaf. Nou ja, er moet, was moet het? een pier komen ja. gewoon ja. niet. Was het het ja. idee van Huig, deze paal? Ja, Huig ja. was initiatiefnemer. Ja. Ja. Huig die werd op een goede nacht wakker. Eigenlijk nadat we hier op ZFM ja. erover ja. hebben gesproken. Ja. En toen zei hij een paar dagen. Hij zei, nou, ik kon er niet van slapen. Ja. Ik kon, ik, het is onrecht. We moeten iets doen. Ik heb een idee. Ja. En toen kwam hij met het idee van die paal. En toen zei hij, nou, en ik ga erop zitten. En ik kom er niet meer vanaf. Ja. Ik zeg, nou huig, de, dat siertje. Ja. Hij zei, ik moet wel nog even naar mijn cardioloog. Maar hoe moet ik zeggen? Ja, dat siertje, ik zeg maar, dit gaat ons allemaal aan en uh, laten we het dan ook met z'n allen doen. En zo is het eigenlijk na een uitzending hier op CFM ontstaan. Ja. En het is eigenlijk in, in, in een hele korte periode ook gerealiseerd met een enorme inzet van steeds meer mensen. En uh, dus ja, wat dat betreft vind ik de saamhorigheid hier ook uh, fantastisch. En ook van CFM nog even graag een compliment uitdelen. Jullie hebben ook uitgezonden vorige weekend live op locatie. Jullie hebben zelf op die paal gezeten. Dus uh, ja, ik vind het ik fantastisch. Niet, nou ja, jullie, maar een aantal mensen van ZFM. Ja, um, nou, ja goedemorgen. Zandvoort kwam uh, die is vorige, ja, vorige week, we week ook bij ja. de paal vandaan. Ja, ja. Tenminste, we konden er niet op zitten, maar was ook wel leuk geweest. Maar ja, je gasten moeten dan door de vloed heen. Ja, dat is dus een, een beetje Wat lastig. <laughs> ja. en, en jij had je ook zo'n momentje dat je daar zo zittende en even geen andere contacten dan ja. vanzelf aan het mijmeren slaat? Ja, sterk, Ik was ja, inderdaad lekker aan het mijmeren. En ik had muziek op mijn hoofd. En ik had ook zo'n playlist met allemaal van die muziek die over Moonshadow ging. Ja, dat gaat natuurlijk wel als je die, die <lacht> maanden ja. over, het, ja. over het water ziet schijnen. En, en dan werd ik ben bijna, en ik zeg het niet verkeerd, ik ben er heel blij mee, verstoord door de zoeklichten van de politie die drie keer kwamen oh. controleren of het wel goed met me ging. Oh, ja, dat vind wel ik wel ook, van, ook fantastisch ja, dat, ja, ze, ja. dat ja. ze dat doen. Ja. Dus ik was en dan nou, ging mijn weer omhoog en dan kon ik me weer terugtrekken onder een paar vliesdekkentjes. Want het werd dat is wel zo, de eerste uur is prima, maar zo hè, de laatste ja, twee kouder, uur wordt het wel een ja. beetje frisser. Je zit ja. toch boven het water. Ja. Had jij dat ook, John? Uh, ja, ja. Wat ik, Hadden uh, jullie extra dekens bij? Nee, of, of ik, dat had ik allemaal niet nodig. Ik had er heel veel bij me, maar ik ja. heb mijn tas bijna niet open gehad. Want mevrouw had cake erin gedaan. Nou, dat was verfrummeld. <laughs> verjaardagscake? Was, was dat verjaardagscake? Nou, waarschijnlijk. Wij kregen later uh, reizenvlaag. Maar ik heb bijvoorbeeld gedacht, ik word even de... Omdat ik zo tussen het publiek stond. Ik word een dorpsomroeper, dus ja. ik was even een uh, concurrent van, uh, hoe heet onze dorpen? Ja, Gerard. Gerard, Gerard. Gerard. Ja. En uh, dan had ik een hele tekst en die riep ik over het zand heen. En ik heb wel gehoord dat hij zelfs tot, tot aan strandtent 10 te horen was. Dus dan kun je met het, uh, het omroepersconcours meedoen uh, ja, ja, nou, deze oh, nee, maand. Nee, ik toch? heb de tekst nog hoor, dus... Uh, <laughs> Oké. Okay. Ja. En, uh, heb je hem bij de hand? Ja, ik heb hem helemaal bij de hand. Ik kan hem zo. Vertel. Uh, ik zal hem wat minder hard oproepen dan ik hem ja, daar. Ja, doe maar uh, en zo ging hij. Hoort zegt het voort. Wij proberen minister Kamper van te laten doordringen: weg met die palen, weg met die ondingen. Hij is wel een grote sukkel en stront eigenwijs. Maar wij pikken het niet langer. En hier is het bewijs. Denk niet, het zal mijn tijd wel duren. Nee, dan gaan nu kleinkinderen het bezuren. Dus steun ons daarbij met ferme kracht. En zet uw handtekening erbij. Dat geeft ons macht. Hoort, zegt het, het voort. Het nou ja. Ja, dat is het. Ja, de vraag voor Esther. Ja, nee, Esther die gaat ons nog wat vertellen over de stand. Heb jij een, oh, een stand. laatste stand van de handtekeningen op dit moment? Ja, de, de tussenstand. tussenstand. En de laatste Tussen. als we ja. zijn, Want er zwerven nog heel veel handtekeningen, gelukkig maar, hier in het dorp. En uh, ook bij strandpavioens en uh, nog en elders aan de kust. En en Katwijk uh, Noordwijk Katwijk Binnen, maar dat komt nog steeds binnen. Bergen ja. zal uh, later mm -hmm. vandaag komt er iemand uit Bergen zitten. We hebben dus ook, hè, voor goede orde, ook zitters gehad uit Noordwijk, ja, ja. Katwijk, Bergen dus vanavond... Um, ik zeg op dit moment uh, 32.250 handtekeningen. Oh, en, en still counting. Hoeveel ja. waren er ook weer nodig? voor? Een... Nou ja, nodig. We hebben steeds gezegd dat we 40.000 wilden hebben vanwege het burgerinitiatief. Ja. Uh, ik heb in eerlijk, eerlijk gezegd begrepen dat je een burgerinitiatief pas kunt indienen in de Tweede Kamer als het onderwerp twee jaar niet meer aan de orde is geweest. Ja, welk onderwerp is twee jaar niet aan de orde, denk ik dan. Dus dat weet ik even niet. Waar het ons om gaat, is dat we de... Um, zodra de Tweede Kamer in oktober waarschijnlijk, in ieder geval dit najaar, gaat spreken over... de molens op de tussen de 10 en de 12-mijlzone, want daar is nog geen besluit over genomen... Wanneer ze daarover gaan spreken gaan we aan de vaste Kamercommissie de handtekeningen die we dan hebben aanbieden. Okay. He, dus de, de morgen of vanavond, ja, morgenavond sluiten we de actie hier uh, aan de paal af. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ons protest daarmee beëindigd ja. is. He, we gaan gewoon door met het ophalen van de handtekeningen. En wat we straks hebben dat gaan we aanbieden. Uh, hoe sluiten jullie dat nog op een speciale manier af? Ja, we, hebben, we sluiten morgen om uh, avond af met een Sundown Party. Dus iedereen uh, is van harte welkom vanaf 6 uur bij Ahoy. Uh, dat is afgang uh, 19. 19. Um, nou, daar wordt muziek gedraaid. Uh, en dan uh, nou, kunnen mensen om half 7 morgenavond gaan we de laatste paal naar beneden halen of verwelkomen. En dat is? Het liefst met zoveel mogelijk mensen. Dat is uiteraard ook haar Maldenaar. Ik vond dat hij de eerste en de ja. laatste zit ja. moest ja, doen. Ja. En de tussentijd hebben we samen opgevuld. Ja. Um, dus dat is om half zeven. En dan om acht uur kwalder voor acht gaan we de eindstand bekendmaken. Uh, uh, bij Ahoy. En tussen 7 en 8 hebben we morgen nog... maar dat is voor een besloten gedeelte... een presentatie over een nieuw rapport... wat we hebben... Uh, wat is onderzocht. Sorry, er is onderzocht. <laughs> uh, wat de gevolgen zijn van de windmolens... op de kusteconomie. Uh, daar komen toch wel weer schokkende cijfers uit. Uh, die willen we delen met een aantal uh, bestuurders... politici en ook vertegenwoordigers van de media. Daar moet even flink aandacht voor komen. Dus dat is gewoon een presentatie tussendoor. Maar de, de uh, Sundown party die gaat gewoon, die start vanaf 6 uur tot uh, half tien, 10, 10 uur bij uh, Ahoy. Ahoy. En daar is iedereen uh, van harte welkom. Om zeker ook een kou vracht de half negense sun ondergaat. Ja, mooi. Om dat dan met ja. een drankje te vieren, dat we het uh, uitzicht zo uh, nu hebben en hopelijk ook zo mogen houden. Ja. ja, heb je de reacties uit andere kustgemeenten? Is natuurlijk dat ze deelnemen. Dat ja. heb je al verteld. Heeft die tournee iets daarmee mee te, van de paal daar iets mee te maken, ja, ja. dat hij het ook misschien wel weer. Ja, jij hint al op van nou, er komt misschien nog wel een vervolg. Ja, we hopen dat wel. We zijn erover in gesprek. Uh, ja. Maar dat is natuurlijk allemaal, ook dit is allemaal weer voortschijnend inzicht. Want ja. je weet ja, van ja, ja, tevoren ja. niet, dat is het leuke hiervan. Je begint ergens aan, maar je weet eigenlijk helemaal niet hoe, hoe zich dat ontwikkelt en waar het toe leidt. Ja, ja, want nu ziet dat, die paal heeft toch veel teweeg gebracht. Ja. Veel uh, ja. bewustwording ja. aan de hele kust. Ja. Veel reactie. Veel mensen die uh, steun verlenen, die spontaan binnenlopen. Die zeggen nou, ik heb nog even op mijn werk, uh, ben ik even rondgegaan met een stapel handtekeningen. Gisteren kwam er iemand binnen die zegt, ik ga het weekend in die piratenpak rondlopen hier in het dorp. Dus die kun je ook nog tegenkomen. Ja. <laughs> met een stapel handtekeningen. Leuk. Ja, allemaal individuele acties. Hè? Dus het, brengt wel, het maakt veel los. En waarom zouden we niet het moment vasthouden? Ja. Nu, om, om door te pakken. Ja. Ja. Ik begreep van in het in interview vorige week in Goedemorgen Zandvoort met Huig. Dat er ook veel buitenlanders uh, ja. tekenen. Zien. Ja, we hebben echt, nou uit heel, uiteraard, heel veel Duitsers, uh, heel veel Engelsen, maar ook nou ja, Zwitsers, Oostenrijkers, Italianen, Fransen en Chinezen. Ja, wel, we ook. hebben handtekeningen uit Shanghai, we hebben handtekeningen uit Kunming. Begrepen uh, ze het ook wel? Uh, nou, ik heb het zo een beetje kunnen uitleggen. Ja, ja. Ik spreek toevallig een paar woordjes. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, ze nee, dus begrepen ze wel. Goed, wordt dus vervolgd. Het is niet het einde. Uh, niet. Zeker niet. Wij nee. zitten nog even door. Ja. Ja. John, uh, even samenvattend. Ja. Het is je goed bevallen. Uh, het, is, het heeft jou gebracht wat je wilde. Absoluut. Ik ja. vond het fantastisch om te doen. En ik ben heel blij dat ik ook heb ingeschreven. Oké. Okay. Gusta, jou. Ja, dat geldt voor eindere. mij hetzelfde. En ik, uh, wat me wel trouwens nog opviel, is dat je ook. Vaak uit moet leggen dat je niet tegen windenergie nee. en tegen de windmolens bent. Dat is het. Hè? Ja. Ja. Want er, ja, er heerst heel veel onbegrepen mensen denken van ja, die willen gewoon die dingen niet, heb, niet hebben. En... Niet in mijn achtertuin. Nee, precies. Nee. Maar we strijden voor dat ze verder gaan en niet dicht bij de kust komen. Dat is, okay. daar gaat het om. Ja. He? Ja. Ja. Heel erg bedankt voor jullie komst en uh, zo is eventjes uit de eerste hand ervaring uh, ervan. Maar ja. gelukkig is het jullie allemaal goed bevallen. Oké, okay, ja. Bedankt voor jullie komst. Wordt Dank vervolgd, ja. hè? Dank jullie wel. Ja, Oké. Okay. Goed, wij gaan het eerste uur afsluiten ja, met, met een stukje agenda. Ja. We hebben nog ja. een paar minuten over. Ja. En aan het okay. einde van het tweede uur komen we misschien tijd tekort. Dat zit er uh, wel in, hè? Misschien, ja. Zullen we ja. okay. aan de agenda beginnen? Ja. En dan uh, ja. is het natuurlijk gebruikelijk dus het item, en dat is er altijd ja. al uh, tot 31 december: uh, aan de Frank ja. tentoonstelling in het Zandvoort maanden, ja. Museum. Ja. Uh, dan uh, staan nog steeds de zandsculpturen op de diverse plekken in Zandvoort tot 31 oktober. Oké, okay. en uh, tot 16 oktober uh, hebben we de Historic Grand Prix tentoonstelling in het Zandvoort Museum. Ja, en vanavond is er de open dansavond uh, van Danschool Dolderman in Theater De Krocht vanaf 8 uur. Dat zal wel uh, de eerste zijn, dat is de eerste uh, weer van uh, het seizoen weer. Uh, de is... aftrap van het seizoen, ja. ja. En, uh, en ook vandaag uh, in de Boeddha en de Beach Dance Party in de haven van Zandvoort. Daar is wel een entreepraat voor, maar daar, betaal, daar krijg je ook wel wat. Daar voor. Krijg je wat Vanavond van terug. om 8 uh, uur. Ja. En dan morgen is dan het, uh, in het museum podium uh, het Zandvoorts Mannenkoor. En dat is van 3 tot 4, maar daar horen wij straks wat meer over. Ja, dan organiseert Laurel en Hardy een, uh, een open golftoernooi. Ja. Uh, uh, dat zal op de Zandvoortse golfbaan uh, zijn. Ja, ik heb ik daar aan. verder ook niet veel gegevens nee. over. Maar uh, als je wil weten, Laurel en Hardy. En Hardy ja. 11 september is er in uh, Café Kopen weer de pubquiz vanaf 9 uur. Ja. En 12 september is de Open Monumentendag. Uh, in de protestantse kerk wordt die. Uh, ja, dat is altijd goudig. heel bijzonder ja, om uh, ja. daar uh, te komen. Van 11 tot 4 uur. Ja. Op 13 september is er in Nautiek weer een nazomerfestival vanaf 2 uur. Dezelfde dag hebben we weer uh, Jess in Zandvoort met Scott Hamilton. Nou, dat oh. is niet de eerste de beste hoor, dat kan ik je dat vertellen. Dat zal behoorlijk heerlijk uh, worden. Ja, dat ja. is ja. ja. van geweldig. Ja. In de krocht. Ja, vanaf uh, half 3. Ja. Uh, en dan hebben we op 13 september ook nog de Jutters Kofferbakmarkt op het Gasthuisplein van 10 tot 4. Goed, dat uh, was de eerste uur. Dat uh, was de agenda. Wij gaan het eerste uur uit met Alan Parsons, Eye in the Sky.